Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam-Ostdorp heeft voor één nacht onderdak gevonden. Volgens een woordvoerder van de asielzoekers hebben ze overnacht in een bunker bij het Vondelpark. De asielzoekers werden gisteren door de politie meegenomen, maar later werd een deel weer op straat gezet in de Belmer. Tot ongenoegen van de asielzoekers zelf, die liever naar de vreemdelingendetentie waren gegaan. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van de Europese reddingsfondsen afgewaardeerd. Zowel het permanente Europese noodfonds ESM als het tijdelijke fonds EFSF gingen een stap terug van AAA naar AA1. Vorige week werd Frankrijk al afgewaardeerd, een land dat veel bijdraagt aan de fondsen. Bij een brand in een wooncomplex in Rekken in Gelderland is een vrouw zwaar gewond geraakt. De brand brak gisteravond laat uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het wooncomplex is eigendom van stichting Trajectum. Er worden mensen met een lichtverstandelijke beperking behandeld... die riskant gedrag kunnen vertonen. In verschillende steden in Slovenië... zijn gisteravond duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen bezuinigingen. De protesten in de hoofdstad Ljubljana liepen uit de hand... toen demonstranten met stenen en flessen begonnen te gooien. De politie zette waterkanonnen en traangas in om de betogers uiteen te drijven. Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Slovenië. In Brazzaviel, de hoofdstad van de Republiek Congo, zijn zeker 30 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig tijdens de landing naast de baan terechtkwam. De meeste doden zijn mensen die naast het vliegveld woonden. Hun huizen werden verwoest. Onder de doden zijn volgens reddingswerkers ook de drie of vier bemanningsleden. De Nederlandse hockeymannen zijn goed begonnen aan het toernooi om de Champions Trophy in Australië. In Melbourne versloeg Oranje in de openingswedstrijd Pakistan met 3-1. Morgen speelt Nederland tegen het titelhouder Australië. Het weer overdag is het in eerste instantie droog. In de loop van de middag neemt de buienkans vanuit het westen weer toe. Hierbij is landinwaarts natte sneeuw mogelijk en het wordt een graad of vijf. Tot over het NOS Journaal. Dan awb ja. Verkeersinformatie. De A5 Haarlem richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek is de weg dicht. De A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Emmeloord en het knooppunt Emmeloord is de weg dicht. De m 14 de noordelijke randweg Leidsendam richting Den Haag tussen Leidsendam en Den Haag-Mariahoeve is de weg dicht. En de N280 Baaksem richting Roermond tussen Hoorn en Hoorn is de weg dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Gratis naar de tentoonstelling Het Wonder van Delfts Blauw in Gemeentemuseum Den Haag? Vandaag krijgt u bij NRC Handelsblad een bond voor vrij entree. Koop vandaag dus de weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. Vanavond in Debat op 2. Sinterklaas, in deze crisistijd is het voor veel mensen helemaal geen feest, want het geld is op. Heeft ieder kind recht op grote cadeaus of zijn we met z'n allen veel te veel verwend geraakt? Vanavond in debat op 2. Van 10 over 9, live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. Het is december. Dus we kunnen niet om de soms te rijk gevulde dinertafels heen. Dus een beetje culinaire inkijkjes bij de diverse vakmensen is nooit weg. In dit geval de Vageldynastie. Negen broers en één zuster vagel. Die vrijwel allemaal voor hun bestaan kozen in de horeca. Gerespecteerde zaken opbouwden en elkaar over en weer bijstonden. Maar die vrijwel allemaal weer van het toneel verdwenen. Gerard Vagel van de Hoefslag werd in 1989 om het leven gebracht. John Vagel overleed vorige maand op 6 november. Hij was 80 jaar. Frans is er ook niet meer. Martin is er ook niet meer. En de meeste restaurants zijn ook weer van de hand gedaan. En zuslief runt ook niet langer haar eigen kookschool. Nummer 7. Paul Vagel, die is nog actief... en soms schiet broer Ton hem te hulp. Waar die passie en die vervoering vandaan komen... dat horen we in de eerste twee afleveringen van een zevendelige serie. Tony van Verre ontmoet Paul Vagel, een bijdrage van de VARA... eerder uitgezonden in het voorjaar van 1990. Ga er maar even lekker voor zitten of blijf nog eventjes heerlijk liggen. Het is namelijk fantastisch lekker om naar te luisteren. Een restaurant in wijk bij duursteden, Door Michelin versierd met een ster. De chef, als een balletdanser die zich de grootste inspanning getroost... om de schijn van gewichtsloosheid te suggereren. Met als enig doel de eenvoud van de perfectie. Kien op elk detail, verlegen, innemend en gelukkig als de gast dat is. En constant die oprechte blik van, wie ben ik dat ik dit mag doen... Faire la cuisine, wek amour et passion. Met andere woorden, Paul Vagel. Vandaag over het restaurant als theater... de 24 fouten bij Bocuse... en de waardering van de gehaktbal. Er wordt wel eens gezegd dat het koksvak een afwijking is... om je zo intensief bezig te houden met zoiets normaals als eten... Maar ik ben het er niet mee eens. Voor mij, ja, ik vind het is een koken. Dat doe je omdat je er een bepaalde passie voor hebt. Je, je weet gewoon, je kunt alleen maar een goede kok zijn... als je met hart en ziel mee bezighoudt. He, wat Thulier zei, heb ik passion en amour. En ja, dat is het voor mij. Dat... Uh... Dat doden van dieren, of althans het, uh, het, het omgaan, het, het iedere dag opnieuw uh, het mes zetten in dode dieren, ja. dat, is een, uh, dat is voor mij altijd toch wel een beetje een probleem geweest. Nog steeds, ik doe, kan het heel goed hoor. En, uh, en ik, ben, ik vind ook dat, we, dat je moet oppassen dat je niet uh, al te kinderachtig of sentimenteel wordt. Maar zoals in deze tijd die dagelijkse confrontatie met lammetjes in de wei bijvoorbeeld. Terwijl je zelf zuiglammer verkoopt. Dus klaarmaakt. Ja, dat zet je wel eens aan het denken. Maar ja, je maakt toch een soort kosten baten analyse En dan zeg je, ja... Het is gewoon toch eigenlijk wel heel erg lekker. En als je het dan een beetje humaan doet, voor zover dat mogelijk is natuurlijk, dan... Ga ik er toch niet echt uren bij stilstaan. Maar het is natuurlijk wel zo, iedere keer als je een lammetje. wat pas geboren is, in de wei zit. dan gaat er toch wel iets door je heen, ja. het, uh... ja, het is natuurlijk een heel. Uh... wonderlijk vak, hè. Het is een. Uh... Het is aan de ene kant uh, die, ja, dat respect wat je moet hebben voor de natuur. en voor de producten die de natuur voortbrengt. En aan de andere kant het. Uh... Ja, nou, Toch uh, het opeten van, uh, van dieren. Maar ja, ik heb tegenwoordig, te denk ik, echt maar van uh, in Nederland zijn we toch wel een beetje, uh, misschien een beetje doorgeslagen. Als je toch in andere landen komt en je ziet hoe ze daar met dieren omgaan. Nou, niet dat ik dat goed vind hoor, maar denk ik, ja, wat is nou natuurlijk? Want die mensen hebben toch eigenlijk nog eens veel dichter bij natuur als wij. En die gaan er zo mee om, dus ja. Wat wij doen is zo slecht nog niet. Is een heel, ja, het is gewoon een heel hard vak. Je moet iedere dag compleet van onderuit de kast. En uh, het is iedere dag opnieuw. Hè? Iedere dag opnieuw. Het is niet uh, nou, vanavond kijken of het lukt. Het moet gewoon altijd lukken, altijd onder druk. En uh, Trocro heeft dan ooit gezegd: van, goed koken is niet zo moeilijk. Maar twintig jaar achter elkaar goed koken is moeilijk. En uh, ik doe het nu uh, 5, 26 jaar. En we zijn vijftien jaar dan in een eigen restaurant. Maar het is gewoon echt heel moeilijk. Iedere dag opnieuw overal op letten. Alles in de gaten houden. Uh, de bovenop zitten altijd problemen met leveranciers. Je moet altijd vechten, vechten, vechten voor je spullen. En dan de tragiek is natuurlijk ook dat uh, het is een, een vak waarbij je alleen in feite niks kunt. Je kunt met, uh, met z'n vier uh, tien keer zoveel produceren als alleen. Dus je moet delegeren. En uh, je moet ook met jonge mensen, je hebt een opleidingsfunctie. En dan is het, nou, het is soms wel zwaar, maar je s'avonds echt helemaal leeg. En dan, uh, nou, dan zit ik de volgende dag in de auto of ik lig op bed. En dan denk ik van, dat is eigenlijk een onzin beroep dat je zo ontzettend druk maakt. Zoveel uren per dag, eerder al opnieuw. Alleen uh, om die saus uh, goed door te krijgen of te zorgen dat die het eten warm is. Of... Het is, ja, ik vind het een... Uh... Een heel zwaar beroep. Maar er staat tegenover dat je. heel erg veel terugkrijgt als het goed gaat. Het is natuurlijk op zich een heel gezellig beroep. Want. Uh, ja, de stress die het vak heeft. is natuurlijk in feite maar. 2,5 uh, twee, uur per dag. Want ja. je moet uh, je productie maken van half acht tot tien. En daarvoor heb je natuurlijk gezellig. Dat zijn over het algemeen. Uh, Jongens die in, uh, waar je mee werkt die een uh, hele bewuste beroepskeuze gemaakt hebben. En uh, plus als het allemaal goed gaat krijg je heel veel respons van, uh, van de gasten. Bovendien is het een heel compleet beroep vind ik. Zeker als je nog een eigen restaurant hebt. Het, ik denk dat het een van de weinige beroepen is waarbij je alle schakels doorloopt. Van het uh, bedenken, inkopen, klaarmaken, het wordt geconsumeerd, het wordt als je mazzel hebt, ook gelijk afgerekend. Je moet de sfeer waarin het uh, ge geconsumeerd wordt, moet je creëren. Je moet mensen hebben die je die, die op je gemak stellen. Het is, ja... Ik weet eigenlijk geen beroep waar het ook zo bij is. Ja, iedereen die iets maakt, die laat door een ander verkopen. Zelfs een kunstschilder, die, die weet vaak niet eens maar waar zijn schilderij terecht komt. Wij weten alles. En als je een goede communicatie met je bediening hebt... dan weet je ook, kun je ook nog uh, goed ingezijnd worden hoe het allemaal verloopt aan tafel. Je gaat er zelf naartoe. En dat maakt natuurlijk ook dat je het, uh, dat je het blijft doen en leuk blijft vinden. En het is een uh, beroep waarbij je... Het is heel, uh, ja, heel aardig, het is heel basic. Je bent met producten bezig die uh, op het land groeien... waar boeren mee bezig zijn geweest. Dat is ook of ik altijd... Uh, aan de jongens vertel dat ze daar respect moeten hebben. Die boer die, die heeft toch zijn best gedaan om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Die transport, het moet allemaal zo snel mogelijk getransporteerd worden. Er zijn toch heel veel mensen in touw om het in optimale conditie bij te brengen. En nou, dat is eigenlijk, ja, daar moet je niet mee spotten. Natuurlijk is het zo dat je. De ene dag anders kookt dan de andere dag. Maar, ja, je bent professional. En je moet ook proberen zoveel mogelijk uh, die risico's te elimineren. En, uh, ja, daarom is uh, een menukaart dat is altijd toch een stukje beneden je topniveau. Bewust. Je kunt nooit een menukaart maken met alleen maar highlights, gimmicks en ingewikkelde recepturen. Behalve dat je ernstig in de problemen komt als iedereen verschillend gaat bestellen, is het ook gewoon voor jezelf. Het is gewoon niet otteren. Je hebt gewoon gerechten nodig die je gewoon op je techniek, op je, nou zeg maar, boven de materie staan, uh, kunt uitvoeren. Goed, correct. En dan heb je natuurlijk, zoals uh, ik al gezegd heb, het is een teamberoep. Uh, je moet natuurlijk zorgen dat je mensen om je heen hebt waar je op terug kunt vallen. Kijk, ik ben bijvoorbeeld nog nooit ziek geweest, sinds ik een uh, eigen zaak heb. Ja, dan zeggen ze wel, ja, een eigen baas kan niet ziek worden, maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Je kunt best ziek worden, alleen als je werkgever bent, dan kun je zeggen van jongens, ik voel me vandaag niet zo goed. Uh, ik uh, draai uh, maar op halve kracht mee. En, uh, terwijl als je werknemer bent, kan dat niet. Ben je, je, bent, je bent er of je bent er niet. Als hier iemand is die zegt, ik voel me rot, zeg ik moet in bed gaan. Klaar. Dat werkt niet. En daarom, kun je, daarom ben je nooit ziek. Een horecabedrijf, ja, een restaurant, is, uh, het, het, is een, ja, het wordt vaak vergeleken met theater. Maar er is ook één gigantisch groot verschil. En dat is dat het, een, het is een vorm van entertainment waarbij je communiceert. Kijk, als je in een theater of naar een film gaat, dan kijk je naar iemand en bij ons... Zit je met elkaar te praten en ondertussen voeren wij de show op. Maar het is natuurlijk een stuk uh, theater. Alleen het feit dat het absoluut niet mag mislukken. Je hebt toch de... Ja, de... Uh, hoe heet het nou? Uh, ja, ik weet het, alleen, <laughs> ik ken het niet in Nederland. Bunefieber. Maar dat je, ja... Als de eerste gasten komen ben je altijd onzeker. Omdat er, ja, het spookt in je hoofd van wat er allemaal fout kan gaan. Oh, als die dat maar doet en als dat mijn zus gaat... en als dat en dat besteld wordt, uh, dan gebeurt er dit. Je, je weet gewoon alle dingen. Je weet ook wat je, waarvan je weinig in huis hebt. Uh, het is toch vervelend als je om acht uur al moet zeggen dat je iets niet meer hebt. Nou, het, het zijn, ja, ontzettend, je hebt ontzettend veel onzekerheden voordat het vies begint. En ik denk in een maand dat een artiest dat ook heeft. Maar... Ja, het, het grote verschil is toch het communiceren van je die, van, van die gasten. Kijk, ik probeer iedereen te verwelkomen. Nou ze gaan aan tafel. Er wordt, uh, dus, ik vind dus dat, dat de bediening heel erg belangrijk is. Volgens mij net zo belangrijk als de, als de keuken. Want ik zeg altijd maar zo, ik eet liever iets minder goed in een restaurant... waar ze heel aardig zijn en goed bedienen... Dan heb ik toch een fijne avond, dan dat ik perfect eet in een uh, zaak waar nastige opers lopen. of waar niemand aardig is of niemand begrip heeft voor je. Dan heb je toch een rotavond en dan vergeet je dat goede eten. Maar het is toch, als je je ronde gaat maken, zoals het dan heet. dan uh, op een gegeven moment dan ga je toch uh, zo langs de tafel om te informeren hoe het geweest is. of vrouwen een fijne avond hebben gehad. Ja, dan. dan. Uh, dan word je toch vaak met beide benen op de grond gezet hoor uh, je ja, je kunt voor jezelf wel denken ik ga applaus halen maar er zijn toch heel veel mensen die, uh, die het allemaal die het gewoon helemaal normaal vinden en uh, dus nauwelijks op je reageren hoe ik heb meegemaakt dat ik aan de tafel kwam en er zaten vier gasten die waren gewoon druk met elkaar in gesprek maar nou, ik kom schoorvoeten en ik ben ja ik vind het heel eng altijd nog om er naartoe te gaan maar ja, het hoort uh, ja, het is all in the game en uh, die meneer kijkt op en hij zegt: Kok, het was lekker. En ze gingen vervolgens door met praten. Nou ja, toen dacht ik van: uh, Nou, even weer terug. Uh, back to basic. En vooral geen capsonis hebben, want. Uh, dat is nergens op. Ja, het is toch, ik bedoel, het is toch anders dan, uh, dan een artiest. blijft toch een ambacht. Wat je goed uit kunt oefenen. En je merkt het ook heel duidelijk nu, uh, nu die uh, hoofd van de Oude Cuisine voorbij is. Dat koksvak is uh, een aantal jaar natuurlijk geweldig omhoog gegaan. Het uh, maatschappelijk imago is verbeterd. Je kon rond vooruit komen wat je kok was. Terwijl toen ik begon in de keuken, toen uh, zeiden een heleboel mensen, kok, wie doet dat nou? je beetje rotwerken, ongezellig en uh, eigenlijk meer van, uh, nou is je nou gesheest was als, uh, nou, noem maar een uh, laagstaand beroep op. Dan kun je al nog kok worden. Terwijl op een gegeven moment was je een verdet. En nu merk je, nu dat weer. We kregen ook een instroom in de keuken van, uh, van de koks met uh, ateneemopleidingen. Uh, afgebroken universitaire studies. Kortom, je kreeg echt artistieke. bevlogenen. je binnen die, echt, dat nou koks, wat creatief. en dat is mooi bezig. En nu dat over is, komen die jongens ook niet meer in de keuken. Zijn we zijn gewoon helemaal weer terug terug naar uh, zoals het oorspronkelijk was. Jongens die uh, LBO-opleiding gedaan hebben, die kok worden... en dan uh, nog drie of vier jaar een voortgezet opleiding doen. Partieel onderwijs volgen, één dag in de week. En zo hun uh, diploma eerst de restaurantkok halen. En uh, ja, die zijn natuurlijk veel ambachtelijker gericht dan artistiek. Dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom, waarom het nu... Uh, ja, ogenschijnlijk stilstaat in, in de de cuisine. Er zijn vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen. En uh, ja, wij hebben natuurlijk ook onze goeroes... Ja, die, die je nauwlettend volgt wat ze doen. Zo'n Robuchon in Parijs, Maximein. Maximein was vroeger chef-kok van Necresco. Een heel, heel fantastische kok. En die is nu in een eigen restaurant begonnen in een theater. En die heeft de tafel en stoelen in het theater staan. En de keuken is gebouwd op het toneel. Met de glazen wand ervoor. En daarvoor hangt de toneelgordijn. En dan, als, alles, uh, als alle hoofdrechten door zijn. dan gaat het gordijn op. En dan wordt er van de gasten verwacht dat uh, ze applaus geven. Ja, zoiets zou ik dus nooit kunnen. Zou ik uh, zou nerveus zijn, Iedereen had opnieuw. Ik, ja. Die zelfverzekerdheid, die, uh, die heb ik gewoon niet. En ik merk dat iedere keer weer opnieuw als ik uh, in een restaurant eet. Want ik eet heel veel in andere restaurants. Omdat ik dat, ja, kok zijn, ja, eten beveelt gewoon niet. Het is heel wat anders dan als, als banketbakker. Die, die lust het taartje niet meer. Maar een kok, die uh, blijft altijd geïnteresseerd in wat anderen doen. En dan kom je toch vaak in restaurants. En dat ik denk van, nou, als ik dit product nou toch zou brengen. Dan zou ik met rode oren en, en natte handen, ik zou me rot schamen. En die mensen lopen daar frank en vrij rond en informeel geweest. zijn zeer verbaasd als ik mijn enige opmerking maakt Want ja, dat kunnen je je ze zich niet voorstellen. Ik word absoluut niet gehinderd door enige twijfel over waar ze mee zijn. Terwijl ik, Pff, het is dat, uh, dat mensen het zeggen dat ik goed ben, maar anders zou ik het ook niet geloven. Maar de moeilijkste kant van een restaurant, van een keuken, is, uh, is toch hygiëne. Dat is een heel groot probleem, om iedereen ervan te dringen dat je heel schoon moet werken. Eén van de ergste dingen die, die, die ik vind dat ons wel eens overkomt, gelukkig, heel sporadisch, is dat iemand opbelt en zegt dat hij s'nachts uh, ziek is geworden ofzo. Nou is dat meestal heel onschuldig, maar toch, het is toch vervelend. En ja, er gebeurt zoveel in zo'n keuken. Er worden zo ontzettend veel handelingen verricht, op zoveel verschillende producten. Het moet allemaal vers het moet allemaal goed zijn. Maar je zit ook met hoge temperaturen. In zo'n keuken is het natuurlijk toch ja, 50, 60 graden. Dat zijn natuurlijk toch ideale temperaturen voor bacteriewerking en zo. En daar, ja... Dat is ook een van de tragische dingen van het koksvak. Je bent eh, onderhand een kwart van je tijd bezig met, met schoonmaken. Altijd maar schoonmaken, altijd maar bleekwater, altijd maar schrobben. Altijd maar, want ja, het ligt overal op de loer. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik een heel moeilijk uh, facet. En dan bovendien is het zo dat de eisen van de keurigdienst van Waren... die worden natuurlijk ook steeds opgeschroefd. De producten worden steeds door de bierindustrie, door de... Intensieve landbouw worden de producten ook steeds teerder. Ze zijn ook niet meer resistent. Ja, het komt toch allemaal in je keuken. Het, moet toch, iedereen moet, ja, het wordt allemaal ambachtelijk verwerkt. Het, ja, het is toch wel vaak spitsgoed lopen. En niet schromen om, uh, om weg te gooien. Ja, dat ga je toch altijd aan het hart. Ja, de hoge prijs in een restaurant dat is een heel groot probleem voor onszelf. Het is natuurlijk niet nooit leuk als je iets doet en het, je weet dat het maar voor een beperkte groep mensen bereikbaar is. En vaak is het zo dat het ook nog onbereikbaar is voor mensen die je juist wel graag in je restaurant zou willen hebben. Maar het koken is zo of een restaurant hebben op een bepaald niveau is zo arbeidsintensief. De loonkosten zijn, hebben zo'n hoog percentage van de, van de verkoopprijs. Dat, dat kan gewoon niet anders. En uh, ja, Rinus heeft ooit gezegd: uh, luxe uit eten gaan is de meest efficiënte vorm van bezitspreiding. En ja, dat, dat is gewoon zo. Doe bij ons in een restaurant met 40 stoelen werken 13 mensen in vaste dienst. Nou, dat is natuurlijk. weliswaar zijn er altijd een paar vrij omdat je zeven dagen open bent. Maar het is toch uh, ja, een zeer respectabel aantal op zo'n klein uh, vloeroppervlak. En uh, je moet je, je investeringen zijn. Ja, je apparatuur is natuurlijk heel duur. Het moet geheel vervangen worden. Je moet er af en toe wat aan je zaak doen. Ik praat het nu niet eens over rigoureuze verbouwing, Maar je moet het op zijn minst onderhouden. Ja. Het is, een, het is een heel probleem. En die wijn die... Uh, ja, iedereen praat altijd over die wijn. Die dan drie keer over de kop gaat... Ik schaal me mezelf van, er zijn inmiddels al honderden restaurateurs geweest die geprobeerd hebben om van het termijn af te wijken. Ik ben zelf ook begonnen met een vaste opslag in guldens per fles, omdat ik dacht van, nou ja, als ik op een fles huiswijnen 15 gulden verdien en ik kom daarmee uit, dan kan ik in principe ook genoegen nemen met 15 gulden winst op een fles wijn die 50 gulden inkoop kost. Maar dat werkt niet. Want A, je verkoopt alleen die dure flessen die je niet kunt vervangen. Want dure wijn is toch schaars, want daarom zijn ze duur. En B, ik kreeg gigantische problemen met de... Nou, gigantisch nog niet, maar ik had gigantische problemen gekregen met de vis als het door was gegaan. Omdat je een, een zeer belangrijke groep in je verkoop... Die een veel te groot afwijkingspercentage heeft. En de viskers werken ook met tabellen... En bovendien, je budgetteert aan het begin van het jaar. Want we praten dus over een bedrijf. We praten niet over restaurantjes spelen in een, in een schuurtje. Je hebt een bedrijf waar mensen werken, waar geïnvesteerd is. En dan moet je aan het begin van het jaar maak je budget op. Je moet die in die omzet halen. En dan moet je dat bruto winstpercentage moet je gewoon draaien. Als daar een, een groep bij zit die een derde uitmaakt. Een derde tot een kwart van je omzet. Waar een heel raar, grillig winstpercentage op zit. Dat werkt gewoon niet. En al die bedrijven die het geprobeerd hebben, die bestaan niet meer. Bovendien is het ook zo van. Er zijn toch maar weinig restaurateurs, althans ik ken een genee in Nederland, die uh, rijk geworden is van zijn restaurant. Dus ik denk, ja, dan zou toch wel uh, moeten. En als ik bij een collega ga eten, dan. Nou, de verheug, op de eerste plaats verheug ik me er altijd heel erg op en ik vind het uit eten gaan uh, nog steeds een uh, feest. Nou, daar ga ik niet binnen. Ik let op hoe het eruit ziet en hoe, hoe ik ontvangen word. Maar ik ben altijd heel positief ingesteld. Ik ga nooit zitten letten wat er fout is, want dat is geen kunst. Je kunt morgen bij, uh, bij meneer Bocuse gaan zitten en als je daar een kwartier op je stoel gaat zitten met je armen over elkaar, je gaat rondkijken. dan zie je 24 dingen die niet kloppen. Dat is makkelijk. Maar daar heb je toch niks aan? Je hebt een juist het taal om te zien, we dat doen ze wel goed. Ik heb nog nooit ergens gegeten zonder dat ik uh, na afloop dacht van verrek, dat hadden ze toch goed bekeken. Of dat, was, uh, well, dat zat goed in elkaar hè, hoe ze dat deden. Zelfs uh, in hele eenvoudige restaurantjes uh, waar je op vakantie uh, komt of zo. Dan denk ik dat ik toch wel dacht van potverdoor dat ik dat zelf niet bedacht heb. Nou, dat... Kijk, wat eet ik in, uh, wat, wat in zo'n restaurant? Ja, je, je, je vraagt natuurlijk naar de specialiteiten. Als ik herkend word, dan heb je vaak dat de chef-kok dan voor zat om een menu te maken. Maar dan vraag ik toch altijd eerst wat hij uh, bedacht heeft. Want ik, uh, ik ga niet meer eten waar ik geen zin in heb. Kijk, ja, tot een aantal jaar terug, toen van ja, durf ik het nooit zo goed. Dan dacht ik van, ja, nou, dan moet ik me eten. Ja, ik durfde ze genieten te zeggen van, uh, dan zei ik, doe maar. En dan krijg je toch vaak dingen te eten ja, die je ja, zacht uitdrukt nooit uit jezelf besteld zou hebben. En dat kan natuurlijk goed uitpakken. Maar het kan ook wel eens uh, niet goed uitpakken. Maar als het een tien gangen menu is vind ik niet erg. Maar als het drie gangen is, dan vind ik het wel jammer. Het is toch ook mijn avond uit. Je zit altijd semi-professioneel te eten eigenlijk. Beroepsteformatie. Ik kan niet ergens zitten zonder te kijken. Dat bestaat niet. Ik bedoel, Dat kan niet. Een uh, muzikus kan ook niet... Uh, ik weet van een, uh, van een vriend van mij die muzikus is... Als hij in een restaurant zit waar een pianist is... En die hoort dat die man een verkeerde koord aan slaat... Dan krijgt hij toch een zweepslag op zijn rug. Daar kan hij niks aan doen. Dat is gewoon zo. En uh, nou, dat heb ik natuurlijk met eten. Maar als ik gewoon gezellig goed eet... Dan ben ik altijd heel tevreden. Hoor. En als ze aardig zijn... Ja... Ja, ik neem bijvoorbeeld zelf nooit dure wijn in een restaurant. Ja, niet omdat ik het niet voor over heb, maar ja, is is maar kleine zaken. Natuurlijk ook een beetje... Ik kan ook niet alles maar uitgeven. Ik denk altijd, maar dat is voor de mensen die, die... Nou ja, die... Die er geen probleem hebben om dat uit te geven. Kijk, wij hebben ze wel, omdat... Uh, ja, je hebt een ster, en je bent lid van de Allianz Kastgenomie Nederlandse En uh, ja, noblesse oblige. Kijk, als wij die wijn niet meer voeren, je moest dat nog wel voeren, maar verder, ja, ik ben toch wel een hele. Eigenlijk wel een hele eenvoudige eter. Ze dus hoeven voor mij nooit van die. Uh, echte technische hoogstandjes te maken. Het moet, het moet gewoon lekker zijn, allemaal. En dat kan uh, van alles zijn. Ik was nog laat in Oostenrijk. Nou, dan hebben ze die, uh, die kalpshaksen. Dat is gewoon zo'n gestoofde kalpsbrood. Nou, dat vind ik heerlijk. En. Uh, af en toe een, uh, gewoon een andere kot. vind ik ook heerlijk. Ja. Ik heb natuurlijk wel een. Wel een voorkeur voor wat luxere producten. Ik ben ook gek op uh, tarbot. Ja. Ik weet gewoon dat het feit niet meer te betalen Maar ja, dat vind ik, wel, nou, ik vind het wel erg lekker. Dus af en toe neem ik dat ook. Ik ben, ik ben geen kok die thuis een gehaktbal eet. En, en dan de roep dat hij dat het lekkerste vindt. Doe ik eet van gehaktballen, maar het is niet voor mij het einde. De gehaktbal. Is niet het einde voor Paul Vagel. Geen technische hoogstandjes, maar wel een uh, hele basale, lekkerbek, die topkok Paul Vagel. U hoorde hem in een aflevering van Tony van Verre ontmoet, eerder uitgezonden in 1990, lang geleden, maar toch een heel mooi culinair onderwerp voor de maand december. Vragen en opmerkingen over Woord. Hetgeen u nu beluistert op Radio 1 bij de VPRO. Die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u schrijft een ambachtelijk kaartje naar Postbus 11. 1200 JC in Hilversum, dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En via onze openbare Facebookpagina kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u in ieder geval wekelijks onze samenstelling. Ga daarvoor naar facebook.com slash woord.nl. We gaan snel verder met Paul Vagel. Het tweede deel van de serie Tony van Verre ontmoet Paul Vagel. We gaan eerst even terug naar de zaterdagmiddagen van zijn jeugd. Ik heb uh, heel veel dierbare herinneringen aan, aan, aan, het, aan mijn ouderlijk huis. Maar wat ik altijd heel speciaal vond, waren de zaterdagmiddagen. Ik denk dat daar ook de basis gelegd is voor mijn uh, beroepskeuze. Als mijn moeder en mijn tante echt de hele middag in de keuken stonden... om uh, de maaltijd van de week, dus het zondagmiddag, uh, malen, voor te bereiden... te koken, soep maken... Dat is een vaste prik. En mijn moeder kon dat is niemand anders. Dus, uh, ja, hoe ze dat deed, weet ik niet. Die, die maakte met een pond gehakt en een mergpijp. Uh, maakte een pansoep van van 24 man. En wij maken soms soep met kilo schenkel en kippen. En vrachtig groentes erin. En dan proef ik hem af en denk nou, ik, die van mijn moeder was toch lekker <laughs> raar. Hoe kan dat? Maar dat, vond ik, dat was altijd een zeer uh, boeiende middag voor mij. Ja, mijn vader was twaalf uh, jaar toen hij moest werken. Dat was in die tijd uh, volstrekt normaal. En uh, ja, er waren twee advertenties in de krant waar hij op solliciteerde. Dat was één bij de Boevi Zoutfabrieken. En de andere was uh, bij, als chasseur, dat is een hulpje van de portier, een portier... Uh, in een restaurant, 3 reserve, in reserve, uh, wat nu het Heersgebouw is op Leidsplein. En nou, daar werd hij aangenomen. Dus zo is hij in het vak gerold, nou, ja, chasseur, dat is ook een heel wonderlijk beroep. van de portier, vroeger vooral... die pachtte de garderobe van het, uh, van het restaurant. En die had zelf chasseurs niet. Dus de chasseur was niet in dienst van het restaurant, maar van de portier. En de chasseur, nou ja, het woord zegt het al... die moest zorgen dat alle jassen in de garderobe kwamen. En waar mijn vader werkte, was zelfs zo dat er een groot bord hing... garderobe niet verplicht... Dus daar uh, kon hij altijd wel leuk over vertellen. Bijvoorbeeld over die man die uh, met zijn hoed op naar binnen ging. En dan zei de portier, Toon, die hoed moet hier. Die, moest, die hoed, die moest in die garderobe, want dat was een dubbeltje. Dus mijn vader sloopt dan naar binnen. En uh, probeerde die hoed te pakken. Dus wil die, die hoed pakken En die man zegt, laat die hoed liggen. <laughs> dus ja, hij weer terug. Ja, twaalf jaar, wat praat je over? Ja, die meneer wil zijn hoed uh, bij zich houden. Niks mee te maken, die hoed moet hier. Nou, hij ja. naar binnen. En uh, ja, die hoed moest en zou in die gaadormen komen, want dat was die man zijn brood. Nou ja, toen is hij later portier geworden. Dus toen was hij zelf uh, baas. Nou, toen kwam de crisis van 1936. Dus toen uh, ging de zaken uh, failliet. Dus toen stond hij op straat. Inmiddels had hij mijn moeder leren kennen. Mijn moeder was dienstmeisje bij de familie Houwing. En die woonde, dat was een dokter, een artsengezin. En die woonde in het Lido aan het klein, bij het Leidseplein. Nou, dus, dus ze werkte zeg maar op uh, 50 meter van elkaar. En uh, zo hebben ze elkaar leren kennen. Het is heel wonderlijk natuurlijk. Mijn moeder uit Friesland en mijn vader in principe uit Brabant. Mijn vader komt uit Berg om Zoom. En mijn moeder kwam uit Harlingen. Ze zegt, uh, les extremes, touche. Nou, ze hadden... Mijn vader had... Ja. Zoals... Uh, mijn vader altijd goed geld dient. Want ja, portier is dan wel een beroep... waar misschien wel eens vreemd tegenaan gekeken wordt. Maar als je dat goed doet, dan uh, kun je dus behoorlijk inkomen uh, vergaren. En mijn vader had geen zin om te stempelen. En die is toen een cafetaria begonnen in Apeldoorn. Of All Places. Dat bestaat trouwens nog steeds... Nou, zo is het allemaal gekomen. Ja, mijn vader was een... Uh, ja, het was wel een, een lastige man. Het was een echte patriarch. Hij dulde geen tegenspraak. Uh, als hij thuis kwam, was het ook altijd anders. Ja. Als je met je vader wilde praten, ging je altijd maar naar het restaurant. Want dan was hij eigenlijk nog het, uh, het beste benaderen. Uh, trouwens, het was ook een maagpatiënt. Dus hij had ontzettend veel maag, maagpijn. Iedere middag... Uh, moest die bordjes pap hebben op de bank. En, uh... ja. Het was, ja. Het was een hele wonderlijke man. Ik mocht hem heel graag overigens hoor. Maar uh, soms dacht ik wel eens van... nou nou, moet het nou zo? zo echt, ja, het was echt de baas. Ook over mijn moeder. Ik bedoel, hij had één keer in de week uh, thuis. Waarom dan? En dan waren we altijd met z'n veertien Want er was ook nog een... een zuster van mijn vader woonde bij ons in huis. Plus... Dat de vrouw van een compagnon van hem, ook iedere, die gescheiden waren, iedere zondag bij ons zaten. Nou, tien kinderen. Dus we hadden altijd met z'n veertienen. Gigantisch lange tafel. En dat moest altijd met heel veel toeters en bellen. Mijn vader moest altijd voorgerecht. Dus drie, vier verschillende soorten groenten. Gekookte aardappels, gebakken aardappels. Dat moest dus allemaal zo'n klein huishoudsvernuisje gemaakt worden. Dus mijn moeder en mijn tante die begonnen zaterdag al te koken voor zondagmiddag. En dan als er een groot gebraad was, dan, ja, dan euh, liet je het wel eens in de zaak braden. Maar ja, dat vond mijn moeder natuurlijk niet zo leuk. Dat sneed hij dan aan. Ja, het, is toch... ja, het was wel heel bijzonder dat euh, zondagmiddag eten. Om half twee, dus laat. Toch was een dag in het katholiek gezin, eerst naar de kerk. En dan euh, ging er al eerst een ploeg om acht uur naar de kerk. En ik kwam dan, als ze dan thuis kwamen, kon ze stofzuigen en koffie zetten. Want mijn vader ging dan naar de hoogmis. En dan, uh, ja... Ja, echt dat roomse zondagse gevoel. Dat loomen, dat hingen, zo'n sfeer hingen. En zondags, dan uh, ging mijn vader alleen s'morgens naar de zaak even. Als hij uit de kerk kwam. En dan werkte hij s'avonds. Vrijdag had hij nooit, dat stond helemaal niet. Maar ik weet nog goed dat uh, op een gegeven moment... Uh, zaten we weer te eten met z'n allen. En... Uh, nou, mijn vader snijdt het vlees aan en... Uh, die roept van, wie heeft het vlees gebraden? Nou, mijn moeder en tante Anna, zijn zuster, die twintig jaar bij ons in huis heeft gewoond. Ja, die dekt elkaar natuurlijk wel. Dus het geven beiden wilde elkaar de schuld geven of zeggen wie dat gedaan had. En dan zei mijn vader van, uh, ik zal het vertaal maar weer op de zaak laten braden. <laughs> nee, natuurlijk dodelijk. Echt vreselijk. Ja, hij was een klein pikkie dus, ja. Maar dat, dat zou ik nooit vergeten. En ook, hij was ook een opera-liefhebber. Gek op operas. We, we zaten toen we tien jaar waren al op de eerste rij... Uh, bij die tzaubervleut. Daar zou je begrepen geen hout van. Maar hij vond dat het hoorde bij de opvoeding. Maar om half twee of om twee uur... begon het programma op uh, Vlaanderen. van België. En dat moest aan onder het eten. Daar moest mijn vader luisteren aan tafel. Allemaal kinderen, tien kinderen. Ja, mond houden. Nou ja. Het wonderlijk is eigenlijk dat we op toen opera echt vervloekt. Dus opera was gewoon synoniem met de ellende, ongezellig. En, uh, terwijl we nu allemaal toch uh, van opera houden. Het is toch raar, het is toch iets van wat je erin stopt, komt er later weer uit, zeggen ze toch? En uh, op een gegeven moment uh, was er weer een of andere coloratuuroperaan aan de gang en ik uh, zei tegen mijn broertje Joop: uh, verlos het mensen zijn te leiden. <laughs> en die staat op en die doet de radio uit ondertussen. <laughs> <laughs> ja, toen uh, dat is even. Nou ja, goed, mijn moeder greep in, dus de schade bleef beperkt. Maar ik bedoel, ja, het was een heerser. Dat was gewoon zo. Ook met werken. Al had je 80.000 afspraken met vriendjes of jazzclubs of wat je leuk vond. Hij zei gewoon, uh, er moet vanavond iemand in het buffet staan. Nou, dan stond er gewoon iemand in het buffet. Dan moest je alles afzeggen. Je haalt het niet in je hoofd om te zeggen... Ja, maar ik heb nog een afspraak of ik wil daar... Daar uh, kwam je gewoon niet op. Dat stond niet. Ja. Aan de andere kant vonden we het werk ook altijd heel erg leuk. Want uh, ja, we hadden gewoon zo'n ouderwets hotel, café, restaurant... waar wat uh, van open was van s'morgens zeven... Tot 's nachts één, en uh, ja, waar iedereen binnenliep. En waar een leestafel was met alle tijdschriften en kranten. En ja, gewoon vo volledig pretentieloos. En iedereen die daar werkte was altijd heel erg aardig. Mijn vader, ja, er ging nooit iemand weg. De chef Kok van mijn vader heeft, geloof ik, 30 jaar bij hem gewerkt. Waar waren um, obers die al 25 jaar bij mijn vader werken, mee waren gaan van de ene zaak naar de andere. Ja, het was altijd heel gezellig in de, in de zaak. En mijn vader was ook altijd heel gezellig in het restaurant. Nou, dat was, dan was hij natuurlijk professioneel bezig. En dan, uh, maar dat wisten wij natuurlijk niet. We vonden hem alleen dan het beste. Dan was hij nooit streng. Of, uh, dan kon je gewoon met hem praten. Nou, je leefde in een volwassenenwereld. En dat, ja, dat sprak je toch wel aan. Plus had je nu wel eens een keer wat conflicten. Uh... Kijk, mijn moeder die vond uh, als je na acht uur 's avonds de deur uitging. Dat vond ze, dat, dat moet je, wat moet je nou op straat doen? Wie loopt er nu nog op straat? Blijf toch gezellig thuis? Moet je nou, wie, wie? Ja, nou ja, dan, ja, dan bleef je maar thuis. Maar als je moest werken... had je natuurlijk een prachtig alibi om laat thuis te komen. Want dan ging je natuurlijk niet rechtstreeks naar huis. Je tot 11 uur gewerkt dat ging je nog even ergens naartoe. En dan kwam je nu of één thuis. En nou, dat was volmaakt legitiem, want je had gewerkt. Dus het kwam ook wel eens goed uit. Zo zal ik nooit vergeten dat... Uh, ik 14 jaar was ik aan de vetdienst. En mijn broer Martin... Uh, dat was een enorme jazzliefhebber. En die had... Uh, ah, die had al, al een eigen pick-up op zijn kamer. Het was toen heel bijzonder. En die had uh, allemaal hartstikke goede platen. Jerry Mulligan, Bud Shank. Uh, nou ja, de, van die West Coast Jazz. Parker had hij zelf nog platen van. Dus uh, ja... Wij, ik vond die muziek... die sprak mij ook heel erg aan. En op een gegeven moment... Uh, ik kwam met Jerry Mulligan in Nederland. Dan had je nog twee nachtconcert in het concertgebouw. Ja, die begon om twaalf uur. Dus uh, ja, veertien jaar. Ja, dat hoefde ik niet eens te vragen of ik mocht. Dat mocht toch niet. Onzin. Maar had ik het zo geregeld met de buffetbediende... dat hij vrij was die avond. Die zaten er gaan, dus had ik buffetdienst. Dan was ik niet thuis. En toen ben ik, zonder het te zeggen... met Martin naar Amsterdam gegaan... naar het uh, nachtconcert van uh, Jerry Mulligan... En, euh, nou ja, ik kwam natuurlijk laat thuis. Je dus kreeg de volgende dag natuurlijk wel wat te horen, maar dat had ik er graag voor <laughs> Ja, dat zijn nu de voordelen van het, het werken dan. Mijn vader, die, ja, die hield zich toch heel anders met horeca bezig dan wij. Dat was eigenlijk toch veel meer een ondernemer. Ja, het gezin met tien kinderen moest brood op de plank. En hij was niet ambachtelijk geschoold. Hij had gewoon van nature aanleg voor gastheerschap. Het was gewoon een aardige man. En, uh, en het was ook zo. Als hij er niet was, was het anders. Maar we werden, we werden bijvoorbeeld thuis niet onderwezen in koken of zo. We werden onderwezen in hoe je het mensen nou hun zin moet maken. En desnoods uh, tot je eigen noodlot. Onbelangrijk. Als die gast maar gelukkig is, dan is het goed. En dat jij eronder door gaat, no, dat maakt niet uit. Ja, later toen... Uh, toen dat, ja, vroeger was die keuken was ook... Uh, ja, dat was toch heel iets anders. Mijn vader had zo'n boekje, Culinair van de Meekum. En uh, dan moest er een nieuwe kaart gemaakt worden. En dan ging hij aan de tafel zitten, pakte hij het Culinair van de Meekum. En dan sloeg hij op, Toenado. Nou, er staat daar uh, Toenado Rossini, Toenado Opera, Toenado huppelcup. Nou, die Rossini, dat lijkt me wel aardig. Hup, Toenado Rossini. En zo maakte hij een kaart en ik vroeg hij of de chef-kok aan tafel kwam. En zei hij, uh, ik heb dit bedacht, uh, hoe vindt u dat? Uh, kan dat technisch? Nou, kan. nou, goed, nieuwe kaart, klaar. Nou ja, dat, ja dat, dat gaat, dat is niet meer zo. Ja, en je moet natuurlijk ook niet vergeten dat een Wien-rosbraten of een kip in het pannetje, dat waren toen toch al big specialties. Want mensen waren natuurlijk ook niks gewend. En... Uh, Ah, ik, ik moet er dan nou wel eens om lachen, want dat culinaire vaderbeker heb, heb ik ook natuurlijk. En die krijg ik ook nog steeds als ik iets niet weet. Natuurlijk een heel handig boekje om iets terug te vinden. Er staan alle recepten in uh, telegramvorm uh, in. Dus het dus, is dus puur reminder. Maar dan moet ik altijd aan mijn vader denken als het boekje ja, zit. Dan zie ik hem nog zitten en het boekje even een nieuwe kaart maken. Hup, tong, soul, Hup, zool, dukeler. Ja, dat is wel leuk. Ja, het veel niet. Drijven is een chef van een ja, en ook met groenten. Ja, dat is een hele andere tijd. Ik weet wel, de vertegenwoordiger van een... Uh, um, nou, alle vertegenwoordigers van de bekende conservenmerken... die kwamen één keer per jaar offerten maken... en die brachten hun doperten, blikken doperten. Dat had je fijn, middelfijn, zeer fijn, extra fijn. Maar we hadden dan nog wel een aardige zaak. Dus we hadden over het algemeen zeer fijn en soms extra fijn. Dat was dus echt top of the bill... En die, uh, die blikken die werden in zeven gegooid, ja, allemaal apart. En het werd allemaal gewogen, uitgelekt gewicht en, uh, en zo. Nou ja, ja, dan niet Zolang ik, heb, ik uh, in de keuken heb ik dan een blik groente opengemaakt. Ik ja... Dat... Ik ben door, uh, door die, die keuken, mijn, mijn interesse in de keuken... is eigenlijk gekomen door, uh, door chef-kok Hopper. Die werkte bij Martin in het restaurant... En daar uh, werkte ik toen, ja, toen La Provence en Laren. En die was echt uh, een gedreven in de keuken. En uh, na, na dat vond ik allemaal, dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. Dus die je en daar praat je mee. En die heeft me ook, uh, die was ook degene die praatte over sterren, Michelin, gids en zo. Dat heb ik nog nooit van want wij kwamen helemaal niet uit die, uh, uit die, uh, uit die wereld. Sterren zijn me gewoon helemaal niks. En uh, mijn vader had een hele aardige chef-kok, meneer Rijnberg. Ja dat, was, ja, dat was ook eigenlijk geen, uh, geen uh, werkgever-werknemersrelatie. Die kwam bij ons thuis op verjaardagen. En als zijn vrouw jarig was, gingen mijn vader en moeder bij hen op, uh, op visite. En dat liep allemaal zo in en uit. En die, uh, ja, dus die hielpen natuurlijk vaak, hè? Mochten we bakkaardappelen snijden... Want was toen, ja, die aans werd dan eerst gekookt en dan uh, moest je snijden, uh, sla wassen, slaatjes maken. Vond ik altijd wel leuk, maar daar kreeg ik toch niet echt een uh, kick van. Dat is eigenlijk gekomen in, uh, in La Provence en Laren, waar Martin toen uh, was. En die had een uiterst gedreven chef-kok, Hans Hoppen. En die, die praatte altijd met heel erg veel vuur en elan over koken. Nou, dat het allemaal zo bijzonder was. Dus in de, nou, bovendien was die zaak toch ook wel heel succesvol. Er kwamen ja, veel goede gasten. Nou, dan ga je toch eens kijken. Maar het was eigenlijk ook nog wel een beetje de tijd van sauzen. Gebonden met roes. En uh, ja. Een stijl van koken die, die, ja, die nu gewoon... Daar nou, ben nu niet mee bezig. Maar. maar door die man ben ik natuurlijk wel. Oh ja, dat vergeet ik vergeten te vertellen. We hadden twee Franse jongens in de keuken. Heel toevallig. En uh, die konden goed koken en die konden goed overweg en die hielp ik wel. En die maakten ook veel uh, stofgerechten. Ik maakte de Buf, en blanquet de vaux en dat soort dingen. En dat is natuurlijk toch dat is een hele interessante manier van uh, koken. Het is wel geen. Echte hoge school koken, maar het is wel heel erg lekker en er gebeurt iets. Zo'n vlees, dat sudderen, dat langzame ah, dat vond ik wel bijzonder. Dus toen uh, kwam de tijd dat ik uh, dat ik naar het buitenland moest, want uh, ja, dat was toch wel een noodzakelijk iets als je een horeca wilde. Je moest buitenlandse ervaring hebben. Maar hoe kom je daar? En... Maar toen was ik al vastbesloten, nou, ik wil uh, naar de top. Nou, op een gegeven moment kwam Marc Chevio van uit Bona, dat is een Bourgogne-man. Die kwam uh, op bezoek, omdat wij onder andere zijn wijnen verkochten. En daar raakte ik mee in gesprek en vertelde ik dat ik graag naar Frankrijk wilde, dat ik graag in de keuken wilde. En ik was toen al eigenlijk een beetje op het spoor gezet van Michelin, sterren en andere dingen door meneer uh, Hoppen. En die kende Raymond Tullier van uh, Beaumagnère. En die heeft toen gezegd dat ik daar maar eens moest uh, naartoe moest schrijven. Dan heb ik dezelfde avond een brief geschreven. En nou, ik heb hem niet meer, maar nou, ik had een, uiteraard niet, want het heeft hem. Maar dat, dat was een soort, uh, wat ik me van herinner was een soort cri de in mijn school Frans. En blijkbaar was hij zo aangestaan dat ik na drie dagen al antwoord had dat ik mocht komen. En... Uh, nou, toen ben ik daar gegaan. niet wetende, drie sterren. Ik bedoel, ik had het wel over gelezen, maar ik god, niet wat dat was. En, uh, nou, toen kwam ik daar, toen liet ik hem eerst een halve dag uh, wachten op het station van Arlen. Want, uh, ja, ik, zou dus, ik kom dus, om zeven uur aan en ik zou opgehaald worden. Maar, uh, nou, niemand was er om me op te halen. mijn Frans was natuurlijk uiterst gebrekkig bovendien uh, op zijn station in Arlen spreekt iedereen met het du midi. Dus dat versta je helemaal niet. En op een gegeven moment heb ik toch met de stoute schoenen aangetrokken... en heb ik gevraagd of iemand anders voor me wilde bellen. Daar dat durfde ik natuurlijk niet. Want ja, Frans, Frans praten en Frans telefoneren dat is natuurlijk nog een heel iets anders. Dus toen heeft een van zo'n zo stationsbeambten opgebeld. En toen kwamen ze om nu of twaalf, half één halen. Toen kwam er een chef kok, ik zal het nooit vergeten... die echt er niet uitzag... Die had blote voeten in espadrilles, uh, geen sloof voor een gore koksbuis aan. Die ja zelf gewassen dus niet gebleekt. Het bleek dus de chef kok te zijn van de Caboardo, dat is de annex van de Die kwam met een uh, deusje vol bestel me ophalen. Bleek een fantastisch aardige man te zijn overigens. Maar ik had natuurlijk een hele andere illusie van drie sterren. Ik dacht dat is allemaal smetloos, wit, luxe, uh, poeh. En fijn, ik kwam bij Bombiana, naar. Nou, daar was ik echt helemaal onder de indruk van hoe het restaurant eruit zag. Hoe het daar lag. En, uh, en fijn, ik kwam uh, naar binnen. Nou, het eerste wat ze vroeg was of ik gegeten had. Dat was voor ontzettend aardig. Ik kon gelijk mee eten met de medewerkers. En. Uh, maar ik had nog geen keuken gezien. En die moesten, oh ja, ik moest ook nog eventjes in de bediening, want er was op dat moment geen plaats in de keuken. Maar omdat ze mijn brief zo aardig vonden, mocht ik vast komen. Op een gegeven moment eh, kwam die 2D binnen. Nou, die zag me natuurlijk helemaal niet zitten. Die liep gewoon voorbij. En eh, nou, ging gewoon als je werkt. Nou, ik zat daar dus maar. Nou, op een gegeven moment... Eh, maar iedereen was verder heel erg aardig voor, moet ik zeggen. Ik verstond er bijna niks van, maar ze waren toch allemaal heel aardig. Nou, de volgende dag, uh, dat ben ik maar gelijk begonnen. En toen kwam ik dus die koks. Gescheurde jassen, blote voeten. Uh, nou ja, het was natuurlijk ook wel ontzettend heet in die keuken. Maar heel anders dan ik me dat had voorgesteld. En uh, ja, ook de producten. Ja... Je bent in Nederland toch heel erg verwend met, uh, met perfecte vervoerssystemen. En daar uh, groenten, verlepten, uh, alles ertussen. En uh, uh, nou, ik dacht van, jee meneer, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar ja, alles gewend. Ik weet wel dat ik de eerste drie, vier dagen... had ik ontzettend veel uh, problemen met... Uh, nou, ik had gewoon diarree van het eten. Van, wij kregen natuurlijk andere eten dan de gasten. Wij kregen natuurlijk leftovers en uh, ja, kaas. Kijk, ieder stuk kaas wat wij kregen, daar hadden minstens al tienduizend vliegen opgezeten. En, uh, dus ik zat, nou, en dan had je nog die Franse toilet, dat gat in de grond. Dus nou, de eerste week dacht ik van hoe had ik dit maar overleven en Ik was voor het eerst weg, dus ik was onzeker en bang en angstig. En, uh, ja, kan ik wel wat? Nee. Dus ik heb ook geen, geen uh, koksopleiding gehad. U hoorde een aflevering van Tony van Verre ontmoet Paul Vagel. Wat een mooie verhalen, wat een heerlijke culinaire verrijking. En dat allemaal in deze feestelijke decembermaand. Het was een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1990. En het was het tweede deel van een serie van zeven... En die overige vijf afleveringen die gaan we binnenkort proberen op het weblog te zetten. En dat is dan te vinden op wpironl slash radioarchief. En uh, daar heeft u dan wel even geduld voor. Het duurt nog even, maar we gaan ons best doen. Hiermee ronden we dan VPRO's Woord af voor vandaag. Heeft u vragen, verzoekjes, opmerkingen voor Woord of wilt u iets anders met ons delen? Mailt u dan naar woord.vpiro.nl uh, of stuur een ambachtelijk geschreven kaartje naar de VPRO tech attentie van Woord... Postbus 11 1200 jc in Hilversum. En wil je op de hoogte blijven van de samenstelling van woord... schrijf je dan in via onze Facebookpagina voor de nieuwsbrief. En u vindt die pagina... Uh, via facebook.com slash woord.nl. En op diezelfde pagina vindt u de links om te luisteren. Woord wordt gemaakt door Majoke Rorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold... en Tom Klaassen, productie Sharon de Vries. De techniek was vannacht in handen van René Visser... en die zit na deze nacht helemaal vol met cola. De presentatie was in handen van Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1-journaal. En ik wens u een goed weekend toe. En natuurlijk heel graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Kornat Maas. Met vanavond welke kunstenaars gaan strijden om de prestigieuze opdracht het maken van een kunstwerk ter ere van Ramses Shaffi. De jury, met onder andere Lisbeth List en Jeroen Crabbee maken in Opium bekend wie de drie finalisten zijn. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2.